6 uur, het NOS-journaal, Job Boot. Meerderheid Kamer wil verkiezingen nog voor de zomer. Kabinet Rutte na anderhalf jaar gevallen. En slachtoffers Q-koord slecht behandeld door overheid, vindt Nationale Ombudsman. <tie> Een krappe meerderheid van VVD, P van de ANSP en SP, wil nog voor de zomerverkiezingen. Als mogelijke datum wordt woensdag 27 juni genoemd. Volgens de drie partijen moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen. Andere partijen dringen aan om meer, meer tijd. Morgen is er een kamerdebat met premier Rutte. Verkiezingen op zo'n korte termijn zijn officieel wel mogelijk, maar niet gebruikelijk. En volgens de kiesraad ook onwenselijk. Nieuwe partijen die aan de verkiezingen willen meedoen... kunnen volgens de kiesraad niet meer met een partijnaam op het stembiljet komen... maar alleen met een nummer. Verder hebben de partijen maar tot 16 mei de tijd om kandidatenlijsten in te dienen. De kiesraad noemt dat een zeer korte termijn. En Nederlanders in het buitenland hebben nog maar drie weken... om zich als kiezers te laten registreren. De kiesraad benadrukt de besluiten van het kabinet te zullen respecteren... maar noemt verkiezingstechnisch 5 september de eerste reële datum. Premier Rutte bood koningin Beatrix vanmiddag het ontslag van zijn minderheidskabinet aan. Zoals gebruikelijk nam de koningin de ontslagaanvraag officieel in overweging... en vroeg ze de bewindslieden te blijven doen wat in het belang is van het koninkrijk. De bewindspersonen gaan daarmee demissionair verder... In zijn ontslagbrief schrijft Rutte dat zich bij de onderhandelingen een pakket aftekende van bezuinigingen en hervormingen. En dat hij nog voorstellen heeft gedaan voor reparatie van de koopkracht van mensen in de bijstand, lagere inkomens en AOW'ers. Desondanks was de PVV niet bereid het pakket te aanvaarden, aldus Rutte. Na het grote treinongeluk van zaterdag in Amsterdam liggen nog tien mensen in het ziekenhuis. Gisterenmiddag werden nog 16 gewonden behandeld. Sindsdien zijn zes mensen uit het ziekenhuis ontslagen. Minister Schult schrijft aan de Tweede Kamer dat het ongeluk waarschijnlijk is gebeurd doordat de, de machinist van de stoptrein een rood sein heeft genegeerd. Dat sein blijkt niet te zijn beveiligd met een moderne variant van het ATB-systeem. ATB staat voor automatische treinbeïnvloeding en moet voorkomen dat treinen te snel rijden of door rood gaan. De oude variant werkt niet bij treinen die langzamer rijden dan 40 km per uur. Het nieuwe systeem doet dat wel, maar is maar op een beperkt aantal trajecten ingevoerd, vooral buiten de Randstad. De Amsterdamse beurs is vandaag onder de psychologisch belangrijke grens van 300 punten gezakt. Dat is voor het eerst dit jaar... Uiteindelijk sloot de AIX iets hoger op ruim 301 punten. Dat is een verlies van bijna 2,6 procent. Ook op de andere Europese beurzen werden verliezen van rond de 3 procent opgetekend. Op de Duitse beurs was het verlies zelfs bijna 3,4 procent. Beleggers en investeerders maken zich zorgen over de Europese schuldencrisis... en de tegenvallende economische ontwikkelingen in Europa en China. Vooral de koersen van banken en verzekeraars zoals ING, SNS Real en Egon... stonden zwaar onder druk en verloren meer dan 50%. Banken hebben op hun balans vele miljarden aan beleggingen in staatsobligaties staan. De spoorwegpolitie heeft drie jongeren opgepakt voor gewelddadige gewapende berovingen in treinen. Volgens de politie horen ze bij een groep die ernstige overlast veroorzaakt op station Hilversum en op de treinverbinding Utrecht naar de Bussum. De spoorwegpolitie begon vorig jaar al een onderzoek naar de groep... die uit bijna twintig jongeren bestaat. Ze zouden zich schuldig maken aan vernieling, diefstal, aanranding... en intimidatie van reizigers en personeel van de NS. Volgens de politie hebben de jongeren geregeld de omroepinstallatie bediend... van treinen tussen Utrecht en naar de bussen. Ze riepen grove en beledigende teksten. De politie denkt dat de jongeren de treinsleutel hebben... die toegang geeft tot de omroepinstallatie. In het noorden van Rusland is de afgelopen dagen zeker 2000 ton olie weggelekt uit een boorput. Het lek ontstond vrijdag tijdens werkzaamheden aan de put. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Pas gisteren kon het lek bij de Poolcirkel worden gedicht. Het ongeluk gebeurde in het Treps-olieveld in het uiterste noorden van Rusland. Door het lek is een gebied van zeker 8 vierkante kilometer besmeurd met olie. Het olieveld wordt geëxploiteerd door de Russische oliegigant Lukoil en het kleinere Bashneft. In de grond zit ruim 150 miljoen ton olie. De Russische autoriteiten hebben gezegd dat ze met een schadeclaim zullen komen. De nationale ombudsman vindt dat de overheid veel meer aandacht moet besteden aan slachtoffers van de q koorts Hij zegt dat minister Schippers te weinig doet voor die groep en zich te veel verschuilt achter formele regels. Verder zou de ombudsman het gepast vinden als de oud-ministers Klink van Volksgezondheid en Verburg van Landbouw morgen hun excuus aanbieden aan de q koorts patiënten. Dat zouden ze moeten doen tijdens de openbare hoorzitting. Die morgen in Den Bos wordt gehouden. Waar de oud bewindslieden onder Ede worden gehoord. Sinds 2007 zijn er ruim 4100 Q-koortsbesmettingen aangetoond. Zeker 25 patiënten zijn overleden. Het weer bewolkt, vanavond op steeds meer plaatsen regen. Ook morgen geregeld buien, met af en toe wat zon. Het wordt dan zo'n 12 graden. De dagen daarna ook nog flink wat regen, maar de temperatuur gaat geleidelijk omhoog. Awb verkeersinformatie Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op maandag. Er staat iets meer dan 30 kilometer file. Er zijn geen opvallende files bij. De meeste files staan in de regio Utrecht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knoppen Lunette en Driebergen 5 kilometer. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor Afrit en Dolder 6 kilometer. Stel, er zijn twee mensen. De één heeft idealen, is een optimist en droomt van een betere wereld. De ander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 Het NOS Radio 1 Journal Met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. 7 over 6 avond. Verkiezingen zo snel mogelijk. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar sommige partijen willen meer tijd voor het zoeken naar een nieuwe leider. Het komend half uur zoeken wij met hen mee. Ja, 76 zetels. Zo klein is die meerderheid in de Kamer... die dus die verkiezingen nog voor de zomer wil. Dat bleek vanmiddag. Mijn voorkeur gaat uit zo snel als mogelijk is. Daar is ook al een datum voor genoemd. Wat zou kunnen? Ja, ik denk dus een, uh, uh, natuurlijk gaan de data uh, uh, uh, over de tafel. Ik heb een datum gehoord, 27 juni. Uh, dat is een mogelijkheid, ja. En wat zijn andere mogelijkheden? Uh, over de vakantie intellen. Okay. Heeft u voorkeur? Nou, ik heb altijd gezegd, wat mij betreft, hoe sneller hoe liever. Uh, mijn partij is voor zo snel mogelijk verkiezingen houden... omdat we dit land zo snel mogelijk duidelijkheid moeten bieden... en zo snel mogelijk een nieuwe start moeten laten bezorgen. Werd dat beeld door de meerderheid daarbinnen gedeeld? Nou, wel over zo snel mogelijk... maar de, de meningen verschillen over of dat dan nog op 27 juni zou kunnen zijn. Uh, wat mijn fractie betreft wel. Wij realiseren ons dat we nu naar verkiezingen gaan. En de fractie heeft ook uitgesproken... dat die verkiezingen zo snel als mogelijk is plaats moeten vinden. Wanneer is dat? Wanneer dat is, dat moet uitgezocht worden. Dat weet ik niet precies, dat hangt ervan af... want dat hangt van de vroegst mogelijke reële datum af. Maar da nou, dat is dus de vraag, dat is de praktische vraag. Uh, je moet vra partijen moeten de mogelijkheid hebben om zich uh, te stellen. Dus ik laat dat even aan anderen over. Maar duidelijk is dat die verkiezingen er komen. Het zijn uh, 76 zetels in totaal. Uh, dat is de minst mogelijke meerderheid. En zij vonden het toch noodzakelijke om, ondanks het feit dat de ambtelijke top zegt, dat het eigenlijk niet haalbaar is. Om toch aan te geven dat men kennelijk er veel belang bij heeft om kleine partijen uit te sluiten van deelname aan de verkiezingen en daarom voor te gaan voor die 27 juni. En dat vind ik met alle respect. Ik vind het een schande. Dat was Hero Brinkman, hij had het over de ambtelijke top, dat is ongetwijfeld de kiesraad waar hij het over heeft. De kiesraad vindt het ook allemaal wel heel snel voor de zomer. 5 september vinden zij eigenlijk het, het best haalbare. Wilma Borgman als eerste datum dan in Den Haag. Vanwaar dan uh, bij de partijen VVD, SP en PvdA de behoefte aan zo snel al verkiezingen? Ja, nou ja, nog los van de vraag hoe gunstig het is hè, voor partijen... of de verkiezingen wat eerder of wat later komen. Want er zijn natuurlijk partijen die het liefst vandaag nog... hun stand in de peilingen verzilveren. Uh, wat je officieel hoort van die partijen is het argument... Um, um, dat, dat het land snel beslissingen nodig heeft. De economische situatie in het land die vraagt erom... dat er snel een volwaardig kabinet is... dat een uh, uh, echte begroting kan schrijven voor volgend jaar. Want volgend jaar mogen we volgens internationale afspraken... maximaal 3%. procent. Begrotingstekort hebben dat vraagt om stevige maatregelen en een stevig kabinet en dus zeggen sommigen nog voor de zomerverkiezingen en dan inderdaad wordt die datum van 27 juni genoemd omdat het een week later al zomervakantie is. Um, PvdA-SP willen dat de VVD voelt daar ook voor voor snelverkiezingen maar wil daar wel um, goed naar kijken want er kleven nogal wat bezwaren aan die datum bijvoorbeeld omdat het een hele korte voorbereidingstijd uh, oplevert. Um, en dat het dus voor nieuwe partijen heel ingewikkeld is om die datum te halen. Want zij moeten kandidatenlijsten opstellen in een korte tijd. Moeten voldoende handtekeningen verzamelen. Geld ook inzamelen. Lijkt me ook niet al te gemakkelijk in deze tijd. Dat geldt voor nieuwe partijen, maar ook voor bestaande partijen is het lastig. Kijk naar het CDA. Daar willen ze wel zo snel mogelijk verkiezingen. Maar als je ziet dat ze daar om te beginnen... nog moeten zoeken naar een lijsttrekker... dan lijkt zo snel mogelijk misschien wel oktober. Want eerder dan, dan juni. Ja, want dat zou dan anders eigenlijk. 15, 16 mei moeten zijn dat er een, een nieuwe lijsttrekker... en een moet nieuwe lijst zijn is zijn aangemeld, iedereen. precies. Want 16 mei moet dan, als, het, uh, als de verkiezingen op 27 juni zijn... dan is de deadline voor het aanmelden van de kandidatenlijst... 15, 15 mei. Dat betekent dat de lijsttrekker voor 15 mei moet zijn gekozen. Bij sommige partijen is dat natuurlijk een uh, nou ja, formaliteit bij de VVD bijvoorbeeld. Daar organiseren ze officieel wel een lijsttrekkersverkiezing... maar heel veel tegenkandidaten zullen er niet zijn. En die maken denk ik ook niet zo heel veel kans. Maar bij het CDA moeten ze daar nog he helemaal beginnen. En dat kun je democratische bezwaren noemen... tegen die datum van 27 juni, praktische bezwaren. Maar... Wat ook lastig is, is dat de voorbereiding van een nieuwe begroting daar doorheen loopt. Want um, die moet, een nieuwe begroting moet uh, in de zomer worden voorbereid. Want in Prinsjesdag uh, in september moet die klaar zijn. En als je verkiezingen hebt in juni, dan loopt de formatie van een nieuw kabinet... dwars door de voorbereiding van een nieuwe begroting heen. En dat is ingewikkeld. Even ingewikkeld is verkiezingen na de zomer, want dan voer je campagne tegen partijen met wie je tegelijkertijd overeenstemming moet bereiken over die nieuwe begroting. Dat is ook nog het dubbel, dus um, morgen is het aan de Kamer om daar een meerderheid in te vinden. Ja, nou, dan wordt in ieder geval dat, uh, die datum vastgesteld in dat debat. Ja. En Mogen we dat aankondigen als een... Uh... Wow, verkiezingsdebat. Ja. ja, het begint in ieder geval dat debat met een verklaring van de premier. En daarin zal hij uitleg geven over wat er de afgelopen dagen is gebeurd. En je kunt je voorstellen dat die verklaring wel loopt... langs de lijnen die Rutte kiest in zijn ontslagbrief. Uh, de brief die hij schrijft aan de koningin... waarin hij zegt dat uh, de coalitie niet verder kan. Want in die brief schrijft hij dat um, in dat katsenhuis dat zich een pakket aftekende om die staatsfinanciën op orde te brengen. Maar dat het de PVV uiteindelijk niet bereikt was om dat pakket te aanvaarden. En heel opvallend is dat Rutte in die brief van de koningin... ook de verantwoordelijkheid voor de breuk heel eenzijdig bij de PVV legt. En ik denk dat dat een lijn is die we morgen zullen terughoren in dat debat. En wat daar ook nog in moet gebeuren, niet onbelangrijk... is dat de Tweede Kamer afspreekt welke voorstellen... van het demissionaire kabinet nog worden, kunnen worden behandeld. En welke onderwerpen daarvoor te omstreden zijn. En die omstreden onderwerpen worden dan controversieel verklaard... en die worden niet meer behandeld. En dat wordt wel een gek debat, denk ik... want uh, ook daar lopen al die twee zaken door elkaar heen... Um niet dat er nu al een definitieve begroting opgesteld moet worden, dat niet. Maar er moet wel een voorstel komen over de aanpak van de financiële problemen op korte termijn. He, want dit kabinet heeft er in Europa op aangedrongen dat landen die zich niet aan de financiële regels houden, heel goed in de gaten worden gehouden. Nou, dus ook Nederland zelf. Morgen moet in het Kamerdebat duidelijk worden hoe uh, ze hier aan het Binnenhof daarmee verder willen gaan. Hoe dat voorstel er dan uit moet zien. Of er een meerderheid te vinden is voor een deel van die katshuisvoorstellen bijvoorbeeld. Dus het wordt we een, een loopt zeer spannend je Dankjewel. Wij praten door met Jerry. De Vries, oud-staatssecretaris van het CDA, lid van het Strategisch Beraad van de Partij. Goedenavond. Goedenavond. U twitterde een uur geleden teleurstellend dat VVD, CDA nu een streek levert om verkiezingen op 27 juni te willen. Hoezo een streek? Nou, het, het verbaast mij enorm uh, van de VVD. Uh, de premier en ook Stef Lokker spraken dit weekend prachtig woorden over dat het heel slecht is uh, voor Nederland dat het kashuisakkoord er niet gekomen is. Dan krijg je vervolgens een, een, een voorstel van D66 en, en GroenLinks... dat op het moment dat het duidelijk is dat er verkiezingen komen... dat men bereid is om over een begroting te onderhandelen. nou Dan moet je daar, als het belang van Nederland zo groot is, denk ik op inzetten. Dus dat is het, het, het ene element. Het andere element is dat we in Nederland een, een goed gebruik hebben... dat je partijen ook al redelijke tijd geeft om zich voor te bereiden op, uh, op verkiezingen. En zeker nieuwe partijen neem je van Heergo Brinkman die daar nog aan mee willen doen. En nu lijkt het een beetje van, nou ja, we zien een paar partijen die uh, de boel al helemaal op orde hebben. Dat is de VVD met Rutte, dat is de partij van Arwijk met Samson en, uh, en de Roemen met de SP... En die sluiten dan een akkoordje van het is in ons belang... om het dan maar zo snel mogelijk te doen... en uh, de anderen geen tijd voor organisatie te geven. En dat, en dat, dat, valt dat is de een, een coalitiepartner ja. nog het meeste tegen. Ja, want dit weekend nog vrienden, nu direct electorale concurrenten. Zo hard gaat dat. Ja, dus uh, blijkbaar kijkt de VVD nu voornamelijk naar het electorale belang... en wat minder naar het landsbelang, zoals ze dit weekend zo prachtig riepen. Want hoe komt het CDA voor 15 mei aan een lijsttrekker? Die kan je dan in die korte tijd, denk ik, maar het beste aanwijzen, toch? Oh nee, maar kijk... Dat kan ook. En als dat moet, dan, uh, dan wordt die lijsttrekker gewoon gekozen. Alleen een gedachte die natuurlijk binnen het CDA leefde... is van uh, we gaan een uh, lijsttrekkerverkiezing organiseren... Nou, dan zullen de andere partijen denken van... ja, dat hebben wij als Partij van Arbeid zelf van geprofiteerd... met veel media-aandacht. Rutte heeft er in de tijd zelf van geprofiteerd... met veel media-aandacht toen hij tegen Verdonk aan het strijden was. Als we nu het CDA de tijd en de ruimte geven... om ook zo'n verkiezing op te zetten... gaat dat veel aandacht van de media genereren voor die partij. En misschien komen ze dan wel een beetje snel terug in de peilingen. Dus het, het doet een beetje vermoeden dat electorale belangen... op dit moment de overhand nemen bij de VVD. Want denkt u dat, dat een interne verkiezing, uh, zoals u beschrijft... is dat nog op, op korte termijn te organiseren? Of moet je het nu gewoon aanwijzen, zoals ook wel is gezegd... door sommige mensen uit het partijbestuur van het CDA? Maar kijk, op het moment dat je een uh, verkiezing hebt op 27 juni... kun je een verkiezing zo goed als op je buik schrijven. Uh, dan krijg je gewoon dat het partijbestuur... een uh, enkelvoudige of meervoudige voordracht doet aan het uh, congres. En dan zal het congres gewoon de lijsttrekker moeten kiezen. Ja, het, het valt u tegen, zegt u, van de VVD. Het kabinet morgen natuurlijk zal uiteindelijk... Een, een datum vaststellen hè, voor de verkiezingen. Ziet u nog een mogelijkheid dat het kabinet misschien alsnog de fractie ompraat... dat er nog een klein voorbehoud bij, bij het VVD is... waardoor het alsnog na de zomer wordt? Nou ja, ik, ik hoop dat men het even goed op zich in laat werken... wat dit ook betekent voor de moorders die we hebben in de Nederlandse politiek... ten aanzien van alle partijen een gelijke kans geven. En dan heb ik het nadrukkelijk ook over partijen die nieuw moeten starten... zoals die van uh, van Brinkman. Van Brinkman. En je ziet daar dus ook de PVV nu een switch in, in maken. Die waren aanvankelijk ook voor die vroege verkiezingen. En toen dacht ik wilde Sofie ja, dan krijg ik wel een enorm het verwijt... dat ik hier op Brinkman de weg aan het afrijden ben. Ja, dus wat ben. dat betreft dus, uh, kan de VVD... heeft nog een uitwegje misschien om het toch na de zomer te doen? Ik, ik denk het wel en ik denk dat dat ook verstandig zou zijn. Als we dan... Want dan kun je ook, en dat is dus niet alleen electoraal... maar dan kun je dus ook de tijd benutten om dus nu nog aan die begroting te werken. Want prima verkiezingen 27 juni, maar u gelooft toch zelf niet... dat die formatie zo snel zal gaan uh, dat die formatie afgerond is... en dat heel makkelijk al een uh, nieuwe begroting ligt voor, uh, voor Prinsjesdag. Nou, het regeerakkoord moet dan eigenlijk tijd. een begroting zijn... In feite. Zeg... Het Wat regeerakkoord zeg... moet in feite dan een begroting zijn die wordt vastgesteld. Ja, maar ik herinner me nog uh, het uitspraak van Mark Rutte de vorige keer. We gaan het in een paar weken regelen, die formatie. Dat blijkt in de praktijk toch tegen te vallen. Kijk ook nu naar de huidige peilingen. Als dat het verkiezingsuitslag zal worden, dan wordt het nog een enorme puzzel. Dus maak gebruik van de ruimte die er nu is in de Kamer bij partijen als GroenLinks en D66. En hopelijk uh, betrekt de Partij van Arbeid zichzelf daar ook bij om nu vooruitlopend op verkiezingen gewoon al samen te werken... om tot een goede begroting te komen, juist in het belang van dit land. We gaan kijken of de VVD uh, overtuigd is door uw argumenten. Jack de Vries, dank. Morgen dus uh, dat Kamerdebat daarover. Een voormalig Dag. staatssecretaris. We gaan naar een uh, voormalig Kamerlid van GroenLinks. Wijnand Duiverdak, goeie Goedavond. Wordt dit de kans voor GroenLinks om in het kabinet te komen? Nou, er ontstaat op zijn minst een interessante situatie. En uh, ik ben ontzettend blij dat, dat de PVV nu uh, weg van de regering is. En um, ik denk dat er een serieuze kans gaat komen voor een ja, progressief middenkabinet, ja. Maar goed, ja. de kiezer moet nog spreken. Het is, het is allemaal nog heel vers. Ja, de partij ook, hè? Want wie gaat de partij leiden? Nou, ik denk dat dat, dat, dat tamelijk onomstreden Jordan de Sap zal zijn. Ja, waarom zegt u onomstreden? Nou, omdat u uh, de vraag stelt, en uh, ik, ik denk niet dat we nu op dit moment serieuze tegenkandidaten zijn... en dat Jolande het echt verdient om nu de partij aan te voeren. Ja, nou, ik, zeg, ik, vraag, ik stel de vraag, omdat we ook al enige tijd horen dat de sfeer in de fractie niet zo best is. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Um, en ik denk dat het nu vooral aan Jolande is om te bewijzen dat ze het kan... met een ja, oorspronkelijk onderscheidend GroenLinks geluid... Kijk, met Femke Halsma hebben we ook heel vaak in de Kamer gezeten... en dan stonden we op zes, peil... op zes zetels in de peilingen en dan dachten we, hoe moet het verder? De laatste twee maanden voor de verkiezingen kreeg je nog een enorme verschuiving. De peilingen zoals ze nu zijn, dat weten we zeker, niet de uitslag zijn. Het moet zich allemaal in de verkiezingen bewijzen. Ja, als Jolanda Sap blijft, waar u vanuit gaat... vindt u dan ook dat de lijst wel vernieuwd moet gaan worden... om een iets andere fractie te krijgen? Nou, ik, ik denk dat... Kijk... Nee, misschien dat er één of twee nieuwe mensen bij moeten. Maar ik denk dat... Kijk, die fractie is net twee, twee jaar bezig. Nog geen twee jaar bezig. Ik denk dat vooral deze fractie het verdient om uh, uh, ja, goed door te gaan... En, uh, en, en, en in de komende periode zaken te kunnen doen. Ik zie niet... Ik denk niet dat het van een grote vernieuwing moet komen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat GroenLinks... Een onderscheidend oorspronkelijk en groen geluid laten worden... wat anders zal zijn dan het geluid van D66 of de Partij van de Arbeid of de SP. Ja, kom ik toch nog even terug op Jolande Sap. Als u zegt, zij is de meest geschikte kandidaat... dan wijst toch even ook op het besluit om de missie in Kunduz te steunen... wat in die tijd toch ook heel veel GroenLinks spijt heeft gedaan mijzelf trouwens ook. Uh, maar goed, je gaat niet iemand omdat hij één uh, politieke beoordeling anders heeft gemaakt die jezelf uh, wegsturen. Ik bedoel, verder heeft ze, denk ik, ook met het plan wat uh, nu een kleine week geleden gepresenteerd is, hè, oplossing van GroenLinks voor de crisis, economische en ecologische crisis, een hele goede voorzet gedaan. Daar is, zoals ik het in de partij ruik, heel veel steun voor. En daar verdient ze ook alle steun voor om ja, samen met alle GroenLinks daar een goede uitslag ja, op te maken. En komen de verkiezingen niet te snel als die nog voor de zomer worden gehouden? Nou, ik vind, ik vind dat ongelukkig. Maar dat heeft niet zoveel met GroenLinks te maken. Ik vind dat ongelukkig omdat je dan... Ja, nieuwe partijen weinig kansen biedt, weinig kansen op goede voorbereiding. Kijk, en het maakt, denk ik, praktisch in van Kijk, beslissend is dat straks in het najaar... sowieso de nieuwe Kamer de begroting zal moeten goedkeuren. Er wordt nu vooral over gepraat wie stelt hem op. Maar ik doe dat... Kijk, als de huidige... Met de huidige Kamer een meerderheid zou zijn... voor een bepaald plan of een bepaalde begroting. Uiteindelijk wordt er altijd over gestemd in november en december. Dus de nieuwe Kamer moet daar dan overstemmen. Uh, dus dat is wat bepalend is. En die nieuwe Kamer die is er hoe dan ook uh, in oktober en november. Dus de nieuwe Kamer zal ook over die plannen een akkoord moeten maken... met een nieuw kabinet. En wanneer, neem daar even ja. iets meer de tijd voor. Ja, wanneer die Kamer er ook komt. Wijnand Duivendak, voormalig lid uh, in de Kamer voor GroenLinks. Dank u wel. Graag gedaan. Tot zover de politiek. Zo, luchtmeisjes over twee stewardessen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De een was goed, de ander was fout. Maar waar zit het goed fout op de Nederlandse wegen, Edwin Gertsen. Bijna nergens meer, want die avondquist is, is bijna voorbij. Nog een paar korte files bij Utrecht en Rotterdam. De A29 van Rotterdam, de Bergen-op-Zoom... gaat vanavond om 11 uur dicht bij Barendrecht. Dat komt door wegwerkzaamheden. Vannacht om 2 uur gaat hij weer open. En bij Kampen wordt vanavond gewerkt op de N50. De weg gaat dicht tussen 8 uur vanavond en morgenochtend half 6. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Ja, ze behoorden tot de eerste stewardessen bij de KLM. Ze maakten plezier samen, ze hadden affaires... en uiteindelijk dreef de oorlog ze uit elkaar. De een maakte carrière bij de NSB, de ander sloot zich aan bij het verzet. Dit is het verhaal van Luchtmeisjes... geschreven door journaliste Ingrid van der Seys. Morgen wordt dit boek gepresenteerd... en Jeroen Wielaert praat alvast met de schrijfster. Het was een heel nieuw beroep toen, in de jaren dertig. En ook een beetje hannessen met thermoskannen. Stewardess. En dan wordt het oorlog. Dat kon KLM-topman Plesman ook niet voorkomen. Ondanks zijn contacten met de hoogste man van de Duitse bank... Koert Weichelt, Ingrid van der Scheijs. Hij kon het niet voorkomen. Hij uh, is naar Mussolini gegaan. Hij is naar Londen gegaan om te praten... Want een oorlog zou finesse zijn voor KLM, omdat het luchtverkeer dan stil zou komen te liggen. Maar helaas, het mocht niet baten. Geen vliegen meer ook na 1940 voor Hilde Bongertman en Trix Wind. Allebei met uiteenlopende achtergronden. Hilde had een vader die voor de NSB had gekozen. En Trix Wind was de dochter van een Roomsche steenfabrikant. Zij maakte verschillende keuzes in de oorlog. Zij maakten verschillende keuzes. Uh, ze wilden allebei uh, niet stilzitten. Hilda was voor de oorlog al lid geworden van de NSB. En tijdens de oorlog uh, kwam ze in contact met de hoogste kringen. Schreef ze ook een boek om propaganda te maken voor de NSB, voor jongeren. En Trix, die uh, liet zich uh, door KLM'ers overhalen om een uh, piloot het land uit te smokkelen, kwam via Zwitserland en Portugal in Engeland terecht. En werd daar benaderd door de Britse geheime dienst om uh, voor ze te gaan werken. Ja, ze maakt uh, onderdeel uit van het beruchte spionageschandaal, het Englandspiel. En dat is vooral zo berucht geworden na de oorlog, omdat het met bijna alle uh, spionnen die daarvoor werkten verkeerd afliep. Ze werden meteen na dropping in Nederland opgepakt. En dat gebeurde ook met Trickster Wind, uh, maar zij heeft het uh, overleefd. Maar wel helste toestanden meegemaakt in Ravensbrück. Ja, ze is in kampen terechtgekomen, uh, in verschillende kampen en... Uh, ja, heeft het ook echt maar net overleefd. Uh, meer dood dan levend werd ze uit uh, Ravensbruk uh, en Mauthausen uh, gehaald. Het toeval wil dat Luchtmeisjes verschijnt... in de week dat de Donkere Kamer van Damocles... onderdeel wordt van de campagne Nederland leest. Boek uit 1958 van Hermans... waarin hij ook al de kwestie goed en fout behandelt. Dit is ook eigenlijk het thema van jouw boek. Ja, dat is waar. Ik heb ook echt geprobeerd om uh, de keuzes van beide vrouwen vanuit hun uh, gezichtsveld te beschrijven. Ik maak zelf geen, ik, ik veroordeel niet, ik kies ook geen partij, maar zij hebben inderdaad beide een heel omstreden keuze gemaakt maar zeggen na de oorlog, het had net zo goed andersom kunnen zijn. Dat zegt ook de vrouw die voor het verzet koos tijdens de oorlog. Die wilde na de oorlog niets te maken hebben... met die hele cultuur rond verzetshelden. Die wilde zichzelf ook niet op de borst kloppen. Die had contact met uh, voormalige bewakers... en nam het ook voor hen op in rechtszaken. Um, en daarmee um, ja, was ze was een van de bekendste verzetshelden na de oorlog... maar ook een van de meest omstreden. En Hilde Bongertman is heel oud geworden met een loden last... Ja, zij um, uh, kon inderdaad bijna niet leven met de gedachte... dat ze de verkeerde keuze had gemaakt tijdens de oorlog. Ze deed dat vol overtuiging destijds... omdat de NSB het onder andere opnam voor middenstanders zoals haar vader. Haar vader had een sigarenwinkel. En na de oorlog besefte ze pas uh, nou ja, dat ze echt de verkeerde kant had gekozen. Um, ze is onder een andere naam verder gaan leven... Uh, was een enorme society-figuur voor de oorlog. Met heel veel vrienden deelde handtekeningen uit op straat. Maar na de oorlog heeft hij zich verstopt. Uh, weinig contact gezocht met andere mensen. En is nou ja, heel alleen oud geworden. Al dus Ingrid van der Scheijs over haar boek over de twee stewardessen bij de KLM. Nog geen 24 uur nadat de VN-waarnemers in Hama hun hielen hebben gelicht... zijn er in deze Syrische stad hevige gevechten uitgebroken. Zeker 19 mensen zouden daarbij om het leven zijn gekomen. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn -Sander, het lijkt er niet op dat de waarnemersmissie enig gewicht in de schaal legt. Of is deze conclusie te voorbarig? Nou ja, zolang die waarnemers ergens zijn, is het wel rustig. Want dat is een beeld wat een, uh, zich een beetje aftekent. Je hebt dat dus nu in Hama gezien. Eerder in Dera, alhoewel er toen on andere delen van de stad wel gevochten werd... toen de waarnemers daar waren... Maar Homs zie je het bijvoorbeeld ook, daar is het uh, langere tijd wat rustiger geweest. Maar toen zeiden activisten ook, ja, een aantal van die waarnemers is hier gewoon gebleven. Uh, die lijken daar ook nu weer weg te zijn, want ook in Homs worden er weer beschietingen uitgevoerd. Dus dat is toch een beetje het beeld. Zolang ze er zijn, gaat het goed. En zodra ze er weg zijn, lijkt er niets veranderd. En waar zijn de waarnemers nu nog meer geweest in Syrië? Is dat bekend geworden? Buitenwijken van Damascus bijvoorbeeld. Maar die waarnemers, weet je, dat is nog altijd maar een heel klein groepje. Die uh, oorspronkelijke groep van 30 man. die een uh, voorbereiding zou zijn voor een groep van 300 man. Nou, die 30 man is nog niet eens compleet. Het zijn er minder. Die 30 die moeten begin volgende week. Moeten die, of begin deze week moeten die compleet zijn. En dan heb je dus die 300 uh, waarnemers. die misschien echt het verschil zouden kunnen maken. als je op alle plaatsen blijvend kunt zijn. dan kan je misschien voorkomen dat er gevechten uitbreken. Dat, dat wijst de praktijk nu wel een beetje uit. Maar die 300 waarnemers, waar moeten ze vandaan komen? Wat moeten ze precies tot hun beschikking krijgen? Hoe vrij moeten ze kunnen opereren? Daar zijn onderhandelingen nog over gaande met Syrië. Maar ook met andere landen. Want die waarnemers die moeten wel ergens vandaan komen. En volgens mij is het op dit moment nog altijd zo dat als Nederland zegt... wij willen graag waarnemers sturen voor dit belangrijke werk, dan zit de VN daar nog altijd op te wachten. Dus dat is een beetje die status. Die 300, die misschien wel een verschil zouden kunnen maken, die zijn nog altijd niet compleet. En hoe langer het Duurt hoe meer Assad de gelegenheid heeft om dingen te doen zoals hij vandaag in Hama liet zien. Um, ja, hij is uh, in zijn eigen woorden nog altijd aan het strijden tegen gewapende bendes. En dat zal voor een deel zeer zeker waar zijn. Voor een ander deel hebben we het natuurlijk nog gewoon over mensen die in uh, wijken wonen. Toevallig min of meer en daar al uh, maandenlang beschoten worden. En die beschietingen die zijn helaas nog niet uh, afgelopen. En ik sprak gisteren nog weer een familie die uh, om die reden uh, de grens is overgevlucht. En een meisje van 12 jaar vertelde nog altijd dat ze in school zelfs beschoten is, dat uh, haar vriendin neergeschoten is... Uh, een kogel die voor haar bedoeld was. Dat soort verhalen hoor je nog altijd van, van de vluchtelingen. En dat zijn nog altijd de verhalen die uh, er dagelijks bij komen... moet je tot uh, ja, je grote teleurstelling eigenlijk vaststellen. De alledaagse realiteit in Syrië. Sander van Horen, dank je wel. Dit was het Radio 1 Journaal voor deze maandagavond. Morgen, dan wordt het een zeer interessante dag. Dan wordt besloten of die verkiezingen voor of na de zomer worden gehouden. Wij krijgen berichten uit Den Haag dat de VVD er toch nog een beetje over twijfelt. We gaan het zien morgen. Het wordt een razendspannend debat vanaf twee uur. Dit was het voor nu. Tim en ik wens u een goede avond. We gaan naar Joost Eertmans. Joost, uh, presentator Annex Politicus. Ik denk dat jij je hart wel ophaalt aan dit nieuws van vandaag. Nou, ophalen het nieuws is voor mij diep treurig Lucelle. Maar het, eh, als, ik, als ik het van rechts mag beschouwen. Maar het is inderdaad wel een, een moment om even, even flink bij stil te staan. En misschien wel langer dan één uitzending. In ieder geval straks, één avondspits. Inderdaad gaan we het hebben over de stekker die eruit is, uit is getrokken. Zeven weken lang balanceren ze al op eh, tussen hoop en vrees, kun je zeggen. Maar nu weten we dat er blijkbaar dat het er heel veel slechter aan toe ging dan we dachten. Het is afgelopen, de droom van rechts Nederland is uit elkaar gespat. In mijn ogen totaal onnodig werd er een einde aan de daadkracht van Rutte 1 gemaakt. En daarom zeg ik, de val van het kabinet is een bloody shame. Met de reactie die u krijgt straks van oud-VWD-leider en Corrie v, Hans Wiegel... Maar u mag ook meedoen en reageren 0800 1121 of via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. De val van het kabinet is een bloody shame. De hele avondspits staat dus in het teken van de kabinetsval. En wat nu? Ik hoop dat u gaat bellen 0800 1121. We gaan een mooie discussie hebben in avondspits op deze mooie Radio 1. Tot zometeen. Radio 1. Het NOS-journaal. Een kleine meerderheid in de Tweede Kamer wil verkiezingen voor de zomervakantie. Als mogelijke datum wordt woensdag 27 juni genoemd. VVD, PvdA en SP stellen voor de verkiezingen zo snel mogelijk te houden... om het land uit de economische crisis te halen. De kiesraad vindt zo'n korte termijn ongebruikelijk en ook onwenselijk. Premier Rutte heeft koningin Beatrix vanmiddag het ontslag van zijn minderheidskabinet aangeboden. Daarmee is het kabinet na anderhalf jaar gevallen. De koningin verzoekt de ministers en staatssecretarissen te blijven doen wat in het belang is van het koninkrijk. De spoorwegpolitie heeft drie jongeren opgepakt voor gewelddadige berovingen in treinen. Volgens de politie horen ze bij een groep die ernstige overlast veroorzaakte op station Hilversum en op de treinverbinding Utrecht naar de Bussum. Ze zouden zich schuldig maken aan vernieling, diefstal, aanranding en intimidatie van reizigers en personeel van de NS.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 Vanuit het zuiden nadert een regengebied. In het zuiden van het land regent het al. En die regen zal vanavond en vannacht verder naar het noorden trekken. Het koelt vannacht af naar 6 à 7 graden. En morgen ligt er een lage drukgebied precies boven Nederland. Daardoor is het zeer wisselvallig weer. Opklaringen en buien wisselen elkaar af en bij buien kan onweer en hagel voorkomen. En ook kunnen de buien plaatselijk veel regen veroorzaken, want er staat maar weinig wind, waardoor de buien maar langzaam bewegen. De wind is morgen zwak tot matig en waait uit uiteenlopende richtingen. De temperatuur bereikt 10 tot 13 graden. En na morgen neemt de wisselvalligheid wat af. Woensdag is er opnieuw kans op regen, vooral in de zuidelijke helft van het land. Donderdag en vrijdag blijft het op een enkele bui na droog. Tegelijkertijd gaat de temperatuur omhoog. Donderdag een graad of 14, vrijdag 15 en zaterdag wellicht boven de 15 graden. AWB verkeersinformatie De avondspits is bijna voorbij. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat voor de Uithof nog een file van 2 kilometer. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle is een ongeluk gebeurd tussen Harderwijk. Bij Harderwijk staat 2 kilometer file. Er is één rijstrook dicht. De N381 drachten Beilen is in beide richtingen dicht tussen Wijnje-Woude en Donkerbroek. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen en nu wordt daar omgeleid. Dit is Radio 1. WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. De val van het kabinet is een bloody shame. Een hele avond. welkom bij Avondspits. De hoop voor rechts Nederland, het kabinet Rutte 1 is vervlogen en de toekomst is ongewis. Praat mee over het eschec van het katshuis. Bel WNL. 0800 1121. Ja, blamage voor Nederland. Onverantwoord en onzinnig. Maar het is geen nachtmerrie, helaas. Het is pure werkelijkheid. Het kabinet dat eindelijk deed wat nodig was: saneren, meer wegen, minder misbruik, meer agenten, minder bestuurslagen. Het kabinet met toppers als Ivo en Jan-Kees is demissionair. Dankzij Wilders zit Nederland nu in een moeilijke fase. Wilders die zei nooit, zal ik eraan meewerken dat links het voor het zeggen krijgt. Dat is het laatste wat ik wil. Hij had goud in handen. Maar rechts Nederland likt zijn wonden in plaats van zijn vingers. Weg wetwerken naar vermogen, weg streng vreemdelingenbeleid, weg boerkaverbod, weg korting op de linkse publieke omroep, weg ontwikkelingshulpkortingen, weg minimumstraffen en geen harde aanpak van criminelen en straattuig. Weg ook rechtse meerderheid in de Kamer straks. U begrijpt, ik ben teleurgesteld, diep teleurgesteld, in de volstrekt onnodige en nutteloze val van dit prima kabinet. En 2012 is dus opnieuw een totaal verloren jaar. In een land waar de staatsschuld elke dag met 70 miljoen euro oploopt. De kredietbeoordelers staan al klaar om onze excellente positie te heroverwegen. En wat krijgen we ervoor terug? Stilstand, een mogelijk maandenlange vuige verkiezingscampagne en een moeizame formatie. De val van dit kabinet is een bloody shit. Bel WNO. 081121. Ja, doet u vooral mee. 081121. Vindt u het een zegen voor Nederland de val van dit rechtse kabinet? Of zegt u het, zat er al aan te komen. Het was niet tegen te houden. Of vindt u het net als ik eigenlijk diep teleurstellend en ook wel verbijsterend dat het zo snel, zo enorm mis is gelopen? En waar wijt u het aan? Ik ben erg benieuwd waar u de zwarte piet naartoe schuift. 081121. Doet u mee. U kunt meedoen via Twitter. Daar gebeurt al heel veel. Hashtag Eertmans, hashtag WNL. Of misschien wel hashtag 27 juni zoals Tovic Dibi dat doet. Keel de Kerel zegt, Eerdmans, zeer, zeer jammer. Zo'n mooi akkoord. En nu in de prullenbak Arne Stierman Het Zonde zal ik het niet noemen, maar wel belachelijk dat nu meteen het electoraal belang boven het landsbelang gesteld wordt. Het Jan Tamboer zegt, Eerdmans, de val van het kabinet is een drama voor het land. Helemaal als blijkt dat wil dus inderdaad vertrekt. Ja, die geruchten gaan inderdaad. Dat kwam ook tot mij gisteren. Aan de lijn, Ralf Krombach, de eerste weller uit Maastricht. Goedenavond. Hallo Joost, uh, Rav ja. Uh, nou, ik uh, ben het helemaal mee eens. Het uh, is gewoon uh, kiezersbedrog van de PVV. Het uh, is nou al de zoveelste keer dat er uh, een hele hoop dingen worden geroepen. Uh, waar uh, achteraf ze we er weer op terugkomen. En nu kunnen ze een stukje verantwoording nemen om uh, met name Hengen Ingrid op te nemen. Ja. En uh, ja, nu uh, stapt hij er gewoon uit. Dus ja. ik ben het er helemaal mee eens. Je legt een zwarte Piet bij Wilders neer. En, uh, Absoluut. Verwacht je dat hij dat ooit nog eens weer eens aan de bak uh, komt? Oh, ik denk dat het een hele snelle doodgestorven is. En uh, dat, uh, ik denk dat hij niet over uh, de volgende verkiezingen nog meer dan tien uh, zetels gaat halen. Uh, Mede gezien het feit dat uh, de mensen nou uh, snappen en zien uh, hoe hij met bepaalde zaken omgaat. Ja, oké okay, Ralf, dank je zeer. Zometeen een reactie, merci, uh, van Hans Wiegel, het orakel. En uh, we gaan hem vragen wat hij, hoe, hij, hoe hij dit duidt en waar hij uh, de schuld legt en hoe hij de toekomst ziet. Jack de Vries Twitter, teleurstellend dat de VVD-CDA nu, VVD, nu een streek levert door verkiezingen op 27 juni te willen. Ja, het is nog niet helemaal duidelijk of dat de datum wordt. En Botte Hond zegt, Eerdmans als PVV-stemmer ben ik blij, veel te weinig teruggekregen voor steun en eindeloze reeks beledigingen en vernederingen. Ik zeg, de val van het kabinet is een bloody shame. 0811 21 Anke Aydan uit Steenzel. Ja, goeie avond. Dag Anke. Dag, hallo. Ik vind het inderdaad een bloody shame... ...dat uh, op dit niveau mensen weken met elkaar kunnen spreken op dat niveau... ...en dan toch uiteindelijk blijkt dat er iets niet goed heeft gezeten. Dat dat zo lang heeft moeten duren. Ik snap er niks van. Nee, onbegrijpelijk. Ik, ik vind het ook onbegrijpelijk. Dank je, Anke. We hebben zoveel bellers dat er heel wat, uh, heel wat bij, bij kunnen. Uh, Masoud Abawi. Ja, goeienavond met Abawi. Ik wil gewoon zeggen dat hij had geen keuze Wilde ze niet? Nee. En waarom had hij geen hij, keuze? Hij moest gewoon, gewoon uh, doen. Omdat hij gewoon uh, met, met de huidige kabinet, uh, kon nooit iets uh, nooit iets bereiken. Dus, maar uh, dit was toch zijn gouden kans, zoet, Als je het goed bekijkt, zo'n kans krijgt hij nooit meer. Nee, nee dat, dat is niet waar. En uh, hij gaat gewoon uh, verder, weet je wat. Ja. Uh, met die houdige kabinet, hij kon gewoon nooit iets bereiken... omdat hij uh, vast uh, uh, ons systeem, uh, rechtssysteem, vast uh, mm -hmm. is met het uh, uh, Europese systeem. Dus uh, hij moet gewoon uh, altijd gewoon, uh, hij krijgt gewoon dingen dat het uh, Europa zegt, Europa zegt, Europa zegt. Dus als hij, hij kon... echt uh, mensen mobiliseert, uh, dan uh, kan hij gewoon heel veel uh, anders bereiken. Oké okay, maar zoet, bedankt voor je mening. Ik denk dat je inderdaad bedoelt, ook Wilders moet dan waarschijnlijk de grootste worden in jouw ogen voordat het echt kan veranderen. Hij zit vast gebakken in systemen die inderdaad niet zo 1-2-3 omver te, te werken zijn. Aan de lijn onze binnenhofwatcher binnenhof Martijn van der Kooi. Martijn, goedenavond. Goedenavond Joost. Zeg, nou, doodzonde deze val die wat mij betreft uh, verbijsterend snel uh, kwam uh, van dit kabinet. Hoe kijk jij ernaar? Nou, we zijn het wel eens eens over stellingen. Maar over deze stelling zijn we het echt honderdduizend procent eens. Ik vind de val van dit kabinet, vind ik, als je het politiek bekijkt, onnodig. En ook uh, de manier waarop er nu wordt geroepen, verkiezingen meteen. Ja. Vind ik echt dat je het landsbelang als politici totaal uit het oog bent verloren. Ja. Kijk, uh, dat dus na zeven weken aan tafel te hebben gezeten... na heel veel keer ja te hebben gezegd. Hè, want zo gaat het. Hè, onderhandelingen mm. begin je met allerlei punten, tas je af... en kijk, als het in het begin blijkt dat er helemaal niks in zit, dan, ga, dan, dan, dan stop je ermee. En ze hadden ook zo'n moment, hè, even dat ze, dat ze uit elkaar gingen. Ja. Maar als je na zeven weken zegt, nee, we zien het toch niet zitten... Nou, dan vind ik dat je geen knip voor de... Voor de maar, er, maar Martijn, je kunt het tegenoverstellen... Dat pas aan het eind komen die doorberekeningen. Dan pas weet je, met alles wat op papier mm. en op het uh, spreadsheet van, van Rutte is gezet... Alleen, weet je dan pas je wat een, het betekent. Je hebt een uh, regeerakkoord getekend... waarin staat dat het kabinet... Uh, naar een evenwichtig begrotingsbeleid streeft. Dat heb je getekend. Ja, dat is je op hebt, vele manieren uit te leggen, kun je zeggen. Ja, tuurlijk, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar uh, hij weet ook... Wat hij, de, de kop van de Telegraaf vanochtend was Wilders stort land in crisis. Ja. Hij weet wel wat dit betekent. Hij weet dat dit betekent dat een Diederik Samson, want dat vind ik ook een bloody shame voor voor het premierschap nu gaat, hè. dus meteen verkiezingen eist, niet even nadenkt van kunnen we misschien aanschuiven, kunnen mm. we misschien dingen regelen, zoals Pechtold dat misschien... eigenlijk doet, hè? heeft he? die hand, die, nou Pechtold heeft die hand uitgestoken, van ja, wij klopt. willen die begroting 2013 in orde maken met jullie. Ja. Dat doet ja. Samsom niet, zeg je, ga door. Nou kijk, kijk wat, wat ik wat ik uh, ik vind ik vind Wilders dus uh, echt heel veel te verwijten, omdat hij het landsbelang uit het oog heeft verloren. En uh, trouwens ook zijn eigen belang, want nu is de rol van de PVV... Nou precies, uitgespeeld. En daar ben ik ook een beetje... Dat, dat is mijn angst. Is het, niet, is het niet te verklaren dan, Martijn, uit het feit dat Wilders wil... ten koste van alles blijven strijden tegen de rest. Hij moet apart strijder zijn tegen de ja. klik. Nou, kijk, het is voor mij als is het ook erg moeilijk... Om, omdat het bijna psycholo psychologie wordt, hè? Ja. van waarom iemand dit doet... Want rationeel gezien, nee. zou je, en, en ook als je een politiek stratege bent, zou je dit nooit moeten doen. Zou je moeten vasthouden aan de macht, kun je het ook uitleggen aan de mensen die op je gestemd hebben. We moeten compromissen sluiten, ja. uh, het is crisis. Maar wat je nu doet is dat je hebt een financiële crisis en je veroorzaakt nog eens een politieke crisis. Ja. Nou, dat, Zelfs in, in Italië en in Griekenland, waar ze er een stuk uh, slechter voor staan hebben ze wel een economische crisis, maar geen politieke crisis? Nee, ik bedoel, maar, maar, maar wij zijn er op dit moment nog slechter Zeker, maar Martijn, vrienden. de achterban van Wilde, zegt. Goed gedaan, Jochie. Want dat is maar, toch. Wat, dat, dat, dat, dat kunnen ze, kunnen ze zeggen. Uh, ik, vind, uh, ik vind het uh, uh, vrij onverantwoord uh, gedrag. En. Ik vind ook dat het onnodig is, en dat heeft Rutte ook veroorzaakt door meteen te zeggen van nou, ik verwacht dat er nu verkiezingen komen, dat iedereen meteen in die kramp schiet van verkiezingen. Ja, Wat verkiezingen was... betekent, en volgens mij ben je het met me eens ook, want dat ja. heb je ook wel eens gezegd, dat je dus heel veel tijd gaat steken in interne zaken, nou, partijpolitieke politieke zaken, dat je niet met het land bezig gaat dat je de begroting niet goed op orde kan krijgen... want je kan mij niet wijsmaken dat je die 18 miljard eventjes uh, bezuinigt... zonder dat je een meerderheid nee. in de Tweede Kamer ja. hebt. Dit zijn hele grote problemen waarin Absoluut. Nederland verkeert. Hey, laatste vraag, Martijn, even voor nu. Uh, Wilders zo vergeten, zegt collega, uh, nou in ieder geval politicoloog Rinus van Schendelen. Ja. Dat ben ik niet met hem eens, volledig ik, uh, niet. Hoe zie jij nee, dat? Nee, ik, ik, Wilders is heel vaak onderschat. Wilders is een hele slimme politicus... Uh, het, mo het zal nog moeten blijken hoe dit uitwerkt. En ik wil daar heel voorzichtig in zijn. Want, uh, want uh, je kunt veel van hem zeggen... hij is bepaald niet dom. Nee. Uh, dus het zou... Ik, ik, ik ga maar de, mijn vingers daar nu niet aan branden. Met, ik, ik denk is. dat je daar goed aan doet. Martijn van der Kooij, onze binnenhofwatcher, weer zeer bedankt. Er wordt veel gebeld, dat kunt u blijven doen. 0800 1121. De val van dit kabinet is een bloody shame. Wilfred Hoefsloot twitter hashtag WNL. Eindeloos door, doorpolderen zal altijd grote beslissingen blokkeren. Ook een nieuwe regering zal hier tegenaan lopen. Edo zegt, uh, Eerdmansen dat zeven weken eerder gemoeten. Dit kabinet heeft ons al veel te veel tijd en geld gekost door een onmogelijke combinatie. val van het kabinet is een bloody shame. Lisbeth Meijer, reageer maar. Ja, goeienavond, Joost. De val van het kabinet is inderdaad een bloody shame. En de grootste schande is dat Geert Wilders uh, jarenlang doet alsof hij het voor Henk en Ingrid opneemt. Mm. Uh, en ik hoop nou van harte dat dat door, doorzien wordt. Uh, zeven weken lang heeft hij iedereen voor de gek gehouden. Uh, op, de, op het moment zelf dat hij denkt van ja, ik weet ik ga weer iets geks doen, want het gaat hem, het gaat hem puur om zijn eigen uh, gekke spreek, ja, dat hij ja. inderdaad alleen maar tegen, tegen kan zijn. Ja, u vindt het laf. U ja. vindt het duidelijk laf, Lisbeth Meijer. Ik zeg het zo goed, Van Wilders. Ik vind het laf en ik hoop dat hij, uh, dat, hij dat nou doorzien wordt, dat hij never, nooit, voor en Ingrid heeft opgenomen. Een helder verhaal, dank je zeer. Meneer Blomsma uit, uit Sassenheim. Ja, goedenavond. Ik vind gewoon eigenlijk dat Nederland krijgt wat hij verdient. Als je de vergelijking maakt met, met, uh, met deze bouwtjes, daarvoor werd gezegd: van ja, hè, dat is heel logisch. Hè, de mensen worden gekozen, dan krijgen ze dus ook. Sorry, de een, lijn, meneer Blonso, excuus me, de lijn is zo slecht, we moeten het uh, daarbij laten. Mustafa, Hanati, Mustafa. Ja, ik uh, ben het ermee eens dat het een schande is voor Den Haag, uh, maar een zegening voor de maatschappij uh, in Nederland, ja. dat dit kabinet gevallen is. ...in die zin dat, dat ze uh, inderdaad zoals voorganger aangeeft... ...al uh, acht weken lang aan het zeuren zijn... ...en er geen enkele vorm van daadkracht... Als ze waren uh, er voren bijna, Mustafa, ze waren er wel bijna. Ja, ze waren er, maar, ik, ik, uh, maar hoe kan het zo zijn dat er anderhalf jaar uh, uh, uh, gezeurd is uh, in, in, in het binnenhof... ...en er tot op heden niemand in Nederland is die gelukkig is met de plannen van het kabinet? Nou, dat ben ik dan niet met je eens. Een hoop mensen zijn, waren zeer blij met de daadkracht die getoond ja, dit, werd. Uh, de het de is, Ja. Moest ja, dan. de topper zijn gelukkig, ja. Nee, zeg maar. Ja, degene die, die, die, die meer dan 100.000 euro per maand verdient, of per nou, jaar verdienen, die zijn um... hier uh, natuurlijk de meest gelukkige uit. Maar als we kijken naar de doorstelling van de maatschappij, dan merken we dat iedereen hier de type is van geweest. En, uh, en, en dat is wat de kabinet... Uh, ja, ja, Saneren doet pijn, hè? Ja, Mustafa, daar laten we het even bij. Dank je zeer. 081121. De val van het kabinet is een bloody shame. Aan de lijn nu, oud-VVD-leider Corrie V. Hans Wiegel. Meneer Wiegel, een hele goede avond. Ja, dag meneer Hetmans. Meneer Wiegel, de Telegraaf schrijft vandaag dat de vlucht van Wilders... uit het Katshuis een armoedige maskerade is voor zijn interne sores. Bent u het daar mee eens? Nou, dat is een zeer hardhandige uh, veroordeling hè, ja. van uh, de heer Wilders. Kijk, het is natuurlijk op zichzelf wel heel bizar... Uh, dat uh, nou, zo'n beetje acht weken uh, vergaderd is. Dat ze heel dicht waren bij een akkoord. We zien dat ook, want dat akkoord staat nu in de krant. En dat hij toch op het laatste moment heeft gezegd... ja, het geheel overziende doe ik het niet. Nee. Dus uh, zowel natuurlijk de VVD als het CDA... die waren daar verbijsterd over. U ook, neem ik aan? Ja, ik ook. Ik had dat zeker niet verwacht. Uh, zeker niet, ook. Omdat de Wilders in de afgelopen tijd... dat dit kabinet er zit... ...met zijn PVV toch uh, op bijna alle punten het regeringsbeleid heeft ja. gesteund. Maar hij zat op Roos ook in zijn gedoogconstructie. Wat kon hem eigenlijk uh, wat kon nou ja, gebeuren? ja, is dus het merkwaardige. Maar misschien is het wel zo... Uh, ...dan trad er weer een Kamerlid af, dan waren we weer gedonderd daar in uh, Limburg. Ja, u vermoedt dat ermee te maken heeft. He? Uh, ja. Heeft hij het ook altijd uh, alleen moeten doen. En dan, ja, het is hem waarschijnlijk over de schoenen gelopen... En hij zag het niet meer zitten. Ik denk dat dat eigenlijk de hele ja. en ook meest simpele verklaring is. En vindt u dat verwijtbaar? Legt u de schuld daar dan ook bij Wilders? Nee, ik vind dat, die, dat het dus niet, ja, ik denk dat het niet goed is. Ook voor zijn eigen partij niet. He, want je weet nooit nee. wat er straks gaat gebeuren. En wat nog belangrijker is, is natuurlijk wat gaat er nu met het land gebeuren. Ja. Nou, er zijn, iedereen is daar weer over in zak en as. Dat is helemaal niet nodig, zou ik willen zeggen. Want uh, dat bezuinigingspakket dat ligt er. Dat is ongetwijfeld in Brussel nu ook bekend. Dat kan De minister van Financiën kan er een mooie envelop omheen doen. En dat nog eens uh, insturen dat de regering ja. van uh, Nederland dit vindt. Maar er moet wel een Kamermeerderheid onderstaan. Uh, dat ja, maar je... daar, ik, de, de meeste van die maatregelen uh, moeten dus pas ingaan op 1 januari 2013. Huh? Hmm. Dus er is tijd om uh, dat akkoord uh, ja, door de Kamers te laten behandelen. En op een aantal punten kan het akkoord ook nog worden verbeterd. Hè? Want ja. Wilders heeft natuurlijk een aantal dingen tegengehouden. Maar 80,9% heeft hij, heeft hij gesteund. In die zin kun je toch de PVV misschien wel ver, verwachten... aan de poort om steun te geven aan een heel groot deel van die... Nou ja, regering, en ik denk dat dat, dat ook pakket... heel verstandig uh, van de heer Wilders zal zijn. Als hij nu zich niet terugtrekt in zijn uh, eigen isolement... maar dus dat is... hij uh, in de komende tijd, uh, wat hij ook al eerder van plan was... ...een groot aantal van die maatregelen gaat steunen. En ja. dan ben je toch al een heel uh, eind. Heel ja. Alleen ik heb uh, zo pas op de televisie gezegd... laten we nou eens verstandig zijn. Hè? Laten we nou eens met elkaar de schouders eronder zetten. En dat akkoord kan natuurlijk ook best een beetje veranderd worden... ...als uh, D66 of de ChristenUnie of misschien ook de Partij van Arbeid zelfs... Of... ...de SP iets veranderd ja. te worden. Die ruimte is er. Maar gelooft u daarin dat de handen in één geslagen worden in de politie? Nou, ik ben daar onmiddellijk, daarna nadat ik dat had gezegd, een soort oproep voor nationale eenheid... ...wat zagen we vervolgens, dat uh, die Kamerleden alleen maar ruzie gingen maken over wanneer de verkiezingen moeten worden gehouden. Ja, zelfs daar worden ze maar het niet over eens. Dus dat is een onzinpunt. Ik ja. bedoel, of die verkiezingen... In juni kan het volgens mij niet eens, dat maar goed... Uh, of dat nou en we hebben dat ook wel nog de EK trouwens. Gebeurt. Dat is ja. toch totaal onbelangrijk in vergelijking met de inhoud. Maar zeg dat, dat niet dat genoeg meneer Wiegel, goed. u met al uw politieke ervaring... dat zegt toch ook dat men het al, als men het daar al niet over eens is... hoe moet het dan met de begroting? Ja, nou daar heeft u volkomen gelijk in. Maar uh, daarom vind ik ook het kabinet wat er nu zit... kern uh, CDA en VVD, heeft goede plannen gemaakt... En ze moeten gewoon de confrontatie met de Kamer aangaan. Ja. En dan kun je met wisselende meerderheden toch een hele eind komen. En uh, nou ja, de luisteraars zullen het natuurlijk niet op ja. alle punten met me eens zijn. Dat is vroeger ook nooit zo geweest. Hey, maar ik denk toch dat de grote meerderheid, dat blijkt ook aan de enquête... vindt dat uh, ja, er nu toch knopen moeten worden doorgehaald. Anders gaan we met z'n allen, om het maar simpel te zeggen, naar de Mallemoeren. De Mallemoeren. En heeft u uh, de heer Rutte al gesproken intussen? Ik heb de heer Rutte zelf niet gesproken, maar ik heb wel met een van de belangrijke VVD-ministers, kort geleden nog uitgebreid gesproken... en vanochtend nog met een van de CDA-ministers. Kijk, en daar geeft u het ook het advies aan van zorg dat die eenheid komt... Uh, uh, steek de brug over en, en reik je hand uit om ook met, dus met Samson, met Pechtel bedoelt u, een goede begroting elkaar te timmeren Ja, ik niet... denk dat het met de heer Pechtel en met D66 zeker mogelijk ja. is. Met de ChristenUnie ook. Uh, ja, de heer Samson maakt mij, op mij tot nu toe toch een beetje nog teveel de indruk van een soort actieleider... Uh, ja, die moet ook over uh, zijn pas begonnen schaduw heen stappen. Zo is het, in Want de, de kiesers, politiek. Die zijn ja. natuurlijk niet, uh, niet op hun achterhoofd gevallen. Die zien ook wel als één partij uh, probeert toch de oh. hele handel weer te versteren. Ja, dat moeten we niet hebben. Nou, een optimistisch geluid zoals eigenlijk altijd, meneer Wiegel. En dat is fijn om te horen hier bij, hier bij Avondspits. Zeer bedankt uh, voor uw... Uh... Gewogen commentaar. En wij spreken misschien nog even zo meteen, als we reacties veel die we binnenkrijgen ook hebben bestudeerd. Floris uh, zegt op Twitter: Ik voorzie dat Links zo meteen het land weer terug van, van de afgrond af gaat gooien, zoals ze al jaren eerder hebben gedaan. Paul Meijer zegt: Wilders heeft zichzelf buiten spel gezet. In de toekomst wenst niemand meer met hem samen te werken. Dus het wordt een oppositiepartij. Bent u dat mee eens, meneer Wiegel? Trouwens? Dat is niet, absoluut niet uh, per se het geval. Want uh, ook de heer Wilders kan natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat de heer Wilders. Hij zal dat natuurlijk nooit zeggen nu. Uh, maar toch in uh, zijn diepste binnen denkt van je had ik dat toch maar niet gedaan. Ja, dat geloof ik wel ja. meer met meer dingen soms. Maar uh, denkt u dus inderdaad, het kan zomaar zijn dat Wilders niet misschien nu, maar wel weer over vier jaar alsnog uh, ministers gaat leveren? Nou kijk, dat hangt helemaal ervan af van hoe de PVV zich straks gaat opstellen, hè? met betrekking tot de begroting. En als de heer Wilders en de zijnen uh, op een groot aantal punten uh, dit regeringsbeleid, waar ze ook zelf in de tijd mee hebben ingestemd, uh, ...blijft steunen. Waarom zou je dat nu zeggen, ja. niet straks meer, never nooit niet, met uh, de PVV? Dat uh, moet je nooit moet je je niet doen. Voriging, nee, hè? 0800 1121. De val van het kabinet is een bloody shame. Peter Klein zegt Eerdmans van Haars, maar Bum was zeer tevreden over het CDA-gehalte van de voorgenomen hervorming. En dat zegt genoeg. Martijn van der Bent is er niet mee eens. Goedenavond, u komt uit Katwijk. Hey, goedenavond Joost. Hallo. Hey, of ik het, maar ik laat me er niet uit of, of ik het er mee eens of niet mee eens ben. Wat ik wel hoor in de reacties is dat nu uh, al de schuld naar Wilders lijkt te gaan. Maar uh, laten we niet vergeten dat uh, Rutte uiteindelijk natuurlijk voor deze opzet heeft gekozen. Er lag een, uh, een, een samenwerkingsverband over het midden. En Rutte zei van nee, doe maar niet. Ik ga het avontuur aan met Wilders. Ja. En dit is wat je dan krijgt. Nou, dat is maar de vraag natuurlijk. Of dit het automatisch uit voort moest komen. Dat had denk ik niemand echt kunnen bevroeden. Denk je dat echt? Dat, ja goed, dat, dat is een verschil van inzicht hoe je daartegen aankijkt natuurlijk. Maar in ieder geval duidelijk, je vindt het een, uh, niet alleen aan de PVV uh, uh, liggen. Gerard Scherder. Ja, ja, goedenavond. Vertel. Ik wil graag uh, zeggen dat het feit van bloody shame toch terdege te maken heeft met het feit dat het beroemde CDA, waar zij altijd voor gestaan heeft, voor sociaal... ...en dat stukje sociaal willen ze met de PVV gaan delen... ...dat kun je toch op een klomp aanvoelen dat dat misgaat. Dus u legt de bal nu bij het CDA neer wat de schuld betreft? Uh, ik denk dat deze toestand van het land... ...dat die ertoe geleid heeft dat het CDA er mede debet aan is. Je weet van tevoren dat je met de PVV in zee gaat... Als je daar je bal neer wilt leggen. Dat je goede ballen moet hebben. Ja. En die ballen hebben ze niet gehad. Oké, okay. je... Dank, dankjewel meneer Gerard Scheerder. Want er zijn zoveel bellers. Dan kunnen we allemaal nog aan het woord uh, laten. Harry Jager, uh, val van het kabinet. Is ook de goedenavond. Goedenavond Harry. Ja, ik, uh, ik vond jou heel teleurstellend in het begin van het programma. Ja. Maar uh, er wordt dus nu al, onder andere door de linkse media, al victorie gekraaid. En de, de, de schuld bijuldig neergelegd. Maar ik denk dat het al te vroeg is, een paar dagen na de debakel... Ja, maar... om nu al conclusies te trekken. Het zult ook interessant zijn... wat er die laatste paar dagen in het zich plaats heeft gevonden. Nee, precies. Maar mijn teleurstelling, denk... Harry... mijn teleurstelling is omdat ik denk... dit kabinet is voortijdig te vroeg afgebroken. Daar zit mijn teleurstelling. Ja, is het, is het dus ook. Maar uh, ik weet zeer zeker... Uh, ik ben dus geen PGG-man. Ik weet zeer zeker dat ook Wilders uh, ook nog iets uit te leggen heeft... En we kunnen dus nu al conclusies trekken. Maar het hele complete verhaal ligt dus nog niet op tafel. Of de pers. en ik hoor ook al in jouw uh, programma... al wat mensen al voorbaar conclusies trekken... en de bal bij het Wilders neerleggen. Ja. Maar zo, zo zit dat dus Harry, daar ben ik het mee eens. Ik denk, wel, ik denk ik? dat er een toek... Ja? Nee, daar ben ik het mee eens, Harry. Het punt is dat Wilders geen platform kiest... waarom dan ook niet, om zijn verhaal te houden. En dat zouden we nu wel kunnen gebruiken, denk ik. Ja. Harry, bedankt, want we ja, zitten die aan ik het... Denk, oh, zeker, ja. Ik denk dat zeer zeker dat een uh, kabinet zoals hij er was, dat hij dus heel veel kan oplossen. Dus ik denk dat inderdaad uh, de linkse partijen echt heel vroeg victorie kraaien en uh, wat dat betreft. Zeg ik dus ook, alle verhalen zullen eerst op tafel moeten komen. Deze week nog. Tenminste, als de media daartoe bereid is. Ja, en als Wilders daartoe, daartoe bereid daar is. Ja. En dat heb je al een paar keer gedaan. Ja, oké, okay, Harley, daar laten we het bij. Uh, dankjewel. je zegt. De val is een zegen voor Nederland. Eindelijk ruimte voor een sociaal linksbeleid. Hashtag uh, Eertmans Richard die zegt dat er geen leiders zijn in de Nederlandse politiek. Dat is pas een bloody shame. Ben blij dat ik niet mag stemmen. Uh, nog even naar Martijn van der Kooi, onze binnenhof-watcher. Uh, heb je nog een reactie op Wiegel? die eigenlijk de PVV niet uitsluiten voor de toekomst. Hè? Die zegt duidelijk... Ja, van... ik, ik, vind dat, ik bedoel, ik vind het heel goed dat die dus positief is. Hè, want dat hebben we nodig in deze tijd. Mm -hmm. uh, maar wat ik uh, niet onderschrijf... is dat, er, dat de PVV makkelijk terugkomt... omdat het CDA het helemaal gehad heeft met de, VVD, met, uh, de PVV. Ja. En dat uh, ook... Uh, ik sprak uh, onder andere een aantal uh, VVD-prominenten afgelopen zaterdag... Uh, en uh, uh, Zoals Ed Nijpels, nou, die was nooit een voorstander natuurlijk hè, van, van dit kabinet. Nee. Maar die mensen gaan natuurlijk roepen: van we hadden gelijk. We ja, hadden dat nooit doet die wijs, was en al, dat doen ze allemaal. Maar niet zo flexibel dan de politiek toch? Ik bedoel, politici nou, zijn Kijk, je moet het nooit helemaal uitsluiten. Alleen uh, de andere partijen die staan er niet voor open. Hè, dus, dus Er waren maar twee partijen die ervoor open stonden. Er ja, maar één partij van over, dat is de VVD. Want, want uh, daar, daar wordt het nog steeds niet uitgesloten... maar dan zie je dus ook dat er mensen zijn die zeggen... ja, we hadden het niet moeten doen, we hebben gelijk gehad. Die winnen aan kracht. Dus ik denk dat de kans dat zij terugkomen alleen uh, aanwezig is... als ze heel groot gaan worden. Ja, dan moet ze heel groot worden. Even over de campagne tot slot, uh, Martijn. Denk je dat het een vuige campagne wordt, zoals de AD ja. schreef? Ja. ja, ik denk uh, enorm veel. Ja. Want uh, je ziet dat uh, Roemer uh, wil de grootste linkse partij worden. Samsung die staat te trappelen om premier te worden... En uh, Rutte uh, en uh, het CDA, want, we weten, want Maxime gaat niet door. Nee, wie gaat het worden bij het CDA tot slot? Want uh, dan moeten we afronden. De Jager maar denk ik, toch? Toch, toch Jan Kees de Jager, verwacht jij? Ik denk uiteindelijk toch. Want nou daar is verdien je veel flessen wijn mee, denk ik, als, als je hem gaat inzetten. Want dat, dat is een naam die toch wordt een beetje wordt afgeschreven. Hij wil het niet, hij wil het echt niet. Nee, maar dat, hij heeft ook een aantal keer gezegd van als er echt een beroep wordt gedaan en... Ik, het ik ben land al, vraagt Ik bedoel, heel ja. weinig keus. Van huisbaar Buma is, is natuurlijk wel ja. in beeld, maar... Ik denk zelf dat de jaren... Toch de, de jaren. Daarmee sluiten we af Martijn. Zeer bedankt uh, voor je commentaar. Martijn van de Kooi hoorde u. Straks gaat op deze zender uh, Kunststof verder. En daarin is het de avond van het luisterboek met Gijs Scholten van Aschat. Gaat veel nog door op Twitter trouwens. Je kunt avondspits WNL volgen. Uh, want, en ook hashtag WNL. Want daar komt nog veel binnen. De discussie gaat verder. Morgen WNL weer te zien. Vanaf 7 uur op Nederland 1 met een nieuw programma van vandaag de dag. Morgen avond om half 7 weer een nieuwe stelling. Een nieuwe mening van de dag op Radio 1. Een hele fijne avond. Tot morgen.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 Lactobacillus casei cirrota. Ja, werkt ook niet, maar goed. dit is eigenlijk. Ja, een bacterie met speciale eigenschappen. Wat voor eigenschappen? Ja, je voelt ook die jaren 70 of 80 je kamer inwaaien. Omdat het zulke mooie tijdspeelden zijn. Goed voor de stoelgang. En zelfs goed voor stevige borsten. De Gids.fm Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Sta op die fiets, yeah. hang op die fiets, yeah. raak door je knieën, ja. doe 360. Laat je sponsoren voor het Jeugd Sportfonds en doe de 360. Dit is Radio 1.